Vandaag kunnen mensen eerst nog een rondje overlopen. En veel mensen doen dat. Het is zo druk dat er een lange wachtrij staat om de weg op te komen. In 2018 ging de ringweg in Groningen dicht. Het project heeft bijna een miljard euro gekost. In het huis in Roermond, waar gisteren een grote brand woede, is een lichaam gevonden. De politie onderzoekt of het om de bewoner gaat. Het huis brandde gisternacht volledig uit. Ook drie auto's gingen in vlammen op. De politie gaat uit van opzet... Het vuur is waarschijnlijk aangestoken bij auto's die voor het huis geparkeerd stonden. Op de Paralympische Spelen in Parijs heeft Fleur Jong goud gewonnen bij het verspringen... en prolongeerde daarmee haar Olympische titel. Het zilver was er voor Marlene van Gansenwinkel. Kiki Hendricks, de derde Nederlandse deelnemster, eindigde net buiten het podium op plek 4. Het weer op veel plaatsen zon, maar ook wat sluierbewolking. Het is 20 tot 26 graden. Vanavond meer bewolking en in het zuiden een kleine kans om een bui. Morgen nog iets warmer met mogelijk tropische temperaturen in het zuidoosten. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 touch of your hand makes my folks react That it's only the thrill of boy meeting girl I possess a track it's physical Even na drie uur. Welkom terug, uh, Zandvoorts. Het tweede uur alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. En het hoeft niet zomaar zaterdag te zijn. Het kan ook maandag zijn. Als je naar de herhaling luistert, uh, Ja, Ook van twee tot vijf trouwens. Ook van twee tot vijf. Dat is, dan merk je het verschil. Want in tijd merk je dan in ieder geval niet. Dus, nee. uh, dus als wij hier zeggen het is nu uh, tien over drie of wat dan ook. Nou, het is zeven over drie. Dan is het ook op het moment dat je op maandag... Dit hoort En, de, en ik die. weet dat we op maandag best wel uh, wat luisteraars hebben. Is dat zo? Misschien soms wel meer dan in het weekend. Echt waar. Ja, ja, omdat ze dan zaterdags uh, aan het werk zijn om, uh, weet ik, uh, wat En, uh, en thuis... boodschappen doen, en uh, dat soort uh, ja, dingen, zeg ja. maar. Maar wij zijn geen boodschappen aan het doen, want we zijn radio aan het maken. Hebben aan, hoor, nee, we hebben er geen boodschappen aan, hoor. Nee, we hebben er geen boodschappen aan. Dus wat gaan we doen, hè, Jap? Ja. Um, nou ja, we gaan uh, straks natuurlijk weer kijken hoe het uh, erbij staat met de wedstrijd die de SV Zandvoort aan het afwerken is tegen SCW. Ik uh, zie dat er nog meer uh, wedstrijden nog op het uh, programma staan... voor de, de SV Zandvoort. We Was... stond een mooi 1-0 voor, ja, ja, dinsdag, uh, daar staat nog wel een vraagteken. Want dan uh, moeten ze tegen DSS spelen... Volgende week begint de competitie weer. Dus dan uh, word, het weer, uh, word ik ook geacht om daar op, uh, op het, uh, daarbij te zijn. Dan heb ik weer een andere functie, want dan uh, ben ik voor, uh, voor de Krant, uh, voor de Plaatselijke Krant. Dus, ja. Ja, nou, jij doet alles. Nou, alles. <lacht> Bijna alles. Oké, okay, ja. Nou ja, in ieder geval uh, om half vier even de evenementen. En uh, ja, daar heeft uh, jouw uh, grootvriend Ruud Houweling ook het een en ander mee te maken. Zeker wel. Dus dat hoort straks uh, zo rond half vier. En verder, uh, ja, straks in derde uur hebben we trouwens uh, Marco Temes. Want zijn bundel is uh, officieel uit en dan hebben we het over uh, het vuur. Ja, het uh, valt misschien niet helemaal goed uh, zo uh, net met uh, de brand bij... Uh, ja, hippievis. Daar natuurlijk. kan Marco niks aan doen. He? Daar kan Marco ja. zeker niks aan nee? doen. We gaan het uiteraard wel met Marco even hebben... over die mooie nieuwe bundel van hem. En hij heeft weer een stuk uh, proëzie... voor ons meegenomen naar de studio. Dus okay. uh, hoor je straks uh, aan het begin van het uh, derde uur. Lekker blijven luisteren. De Zandvoorts Radio ZFM. En hier is uh, Sabrina Carpenter. When missing my body's where. They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 En dat was Ben Seban en uh, Beautiful Things. We gaan weer naar uh, Rijsenhout toe, want uh, daar wordt uh, vanmiddag voetbal om de beker. En uh, voor ons is uh, ter plekke Piet Pijper. Nogmaals, goedemiddag Piet. En we zijn uiteraard heel benieuwd of we de voorsprong hebben behouden... en of we ja, misschien dat... wel uitgebreid hebben. Ja, dat, dat had allemaal gekund. Het had allemaal gekund, alleen het eerste is gebeurd. We zijn, uh, zeg maar, de SVW die is uh, in de 32e minuut gelijk gekomen een beetje gerommel achterin. Ze kregen drie keer de kans om uh, in te gaan schieten. Dat werd uiteindelijk 1-1. Overigens was het de 32e minuut, maar tot, tot de 30e minuut hebben we gewoon het, het heft in handen gehad. Hadden we eens een goal afgekeurd en een, een, een, een, een gigantische kans gewoon gemist. Normaal gesproken staat er dan 3-0 en is de wedstrijd gelopen. Maar het is dus nu 1-1 en uh, er zijn acht, daarna is nog een uh, open kans geweest voor zowel SCW als voor SV Zandvoort. En... Beide keren wisten de spelers er niet meer mee te doen. En bijna in een hele hoge tribune die er niet staat is te schieten, zoals de Robbie strafschoppen neemt, gingen die, alle twee die kansen echt zo verloren. Dus het is bijna een slag van rust denk ik en we staan op 1-1. Leuk wedstrijdje. We hebben een, een leuke aanvallers. Ja, een ja zijn er dan ook uh, 34 strafschoppen genomen in deze wedstrijd, of niet? Nee, nee. nee maar het ging even over de provincie. Oh, nee, ja. ja. Of het je, je doel kan schieten, weet je. En het waren bij alle twee die kansen waren dat het echt. Uh, die is over het doel geschoten. We waren echt twee mooie kansen, alle twee. Voor ons en voor de tegenpartij. Oké, okay, nou, zonde in ieder geval. Dus 1-1 op dit moment, uh, Piet. Leuk goed het is slag van rust. En uh, het zal die Russen wel 1-1 halen. En dan uh, gaan we straks met de uh, frisse moed verder, hè. Nou, helemaal goed. En dan gaan wij straks ook terug naar jou. Tot zometeen, okay. Piet. Dankjewel. Hoi. wel. Ja. Hoi. to be forgotten. Nou, dat geldt uh, zeker niet voor onze Max, hè. Dat gaat uh, wel go goed komen, denk ik, uh, dit weekend, uh, ja. Zou je denken? Ja, ik denk het wel. Oh, ja. Maar ja, dat, in ieder uh, geval we... weer een podium. Ja. Dat, uh, dat Zou gaat je het... wel lukken. Ook dat zeg ik dan weer. Zou je denken? Ik denk het wel. <laughs> ik denk het wel. Nou, ja. Dat ja. gaan we straks wel uh, vragen aan uh, die Ene man uit Beverwijk ja. die dat, dat racewinkelje heeft. het theater heeft. Van, de zeg, van de autosport. Ik zou, he, ik zou zeg ik bijna je zeggen dat, dat die racewinkeltje klinkt zo denigrerend, maar het is gewoon racewinkel. Theater van de autosport, zo zei het zelf noemt. Z zei hij dat? Het theater van de autosport. Ja. Nou, ja, ik ben benieuwd hoe die straks reageert. Dat die niet mij weer, dus sinds lange tijd. Ja, dat, dat is een hele tijd geleden. Ja. Maar ja, je hebt het over Renaud Lawson. Geen familie van, Liam Lawson. nee. Nou, dat is wel, wel een leuk. Heb jij een, ja, dat, een verre neef die... Uh, ja, bij, we uh, hebben we we het al gevraagd, ja, uh, al. maar uh, nee. Nee. nee, geen familie van. Maar uh, ja, we hebben het uh, toch over racen. Ja. Vorige uh, week, de, uh, de, de SGP. Nou heb je een uh, beetje genoten van het uh, spektakel hier in Stamford. Ik? Ja? Jij hebt het over mij. Nou, ik uh, bedoel, ik uh, heb dan in een gelukkige omstandigheid... dat ik op een, een of andere manier... dankzij een streamingsabonnement... ook nog iets met F1 TV heb... En dat heb ik dus gedaan. En ik was op een gegeven moment was een beetje ook tussendoor aan het werk. Maar ik heb een beetje zijdelings uh, gevolgd. Ik was uh, meer een deel bij Max aan boord. En het uh, laatste gedeelte heb ik ook uh, bij Lendo uh, zitten kijken. Dus ik heb uh, vanuit de heb ik uh, de wedstrijd gevolgd. Bij Lendo ik... opschoten. Zeg maar. Nou, bijna. Het scheelde niet veel. Maar uh, wat, ik, uh, wat dan ook uh, mooi is, is dat je dan op een gegeven moment ook de tabblad open kan laten staan. Dus dan kan je de stream uh, volgen. Dus bij Max hoor je gewoon uh, precies te terugschakelmomenten en noem maar op. Dus tijdens het werken, ik denk, hij rijdt nog, hij rijdt nog, hij rijdt nog, maar hij kwam geen steek dichterbij. Dus dat was een beetje... Maar waar jij naartoe wil, ja, is het hebben... verhaal van uh, de barman die, of de golfman die een barman werd, hè? Joost de barman. Ja, Joost de barman. Nee, ja. we hebben vorige week uiteraard uh, ook uh, aandacht besteed aan de, de SGP hier bij ZFM. En uh, ja, we hadden Carina Vere die inderdaad uh, sprak met uh, Nigel Lancaster en uh, Joost Luiten allemaal uh, hier op de camping. We gaan luisteren naar het interview van uh, vorige week. Zo, staan we hier lekker op een tocht tochtgat. Valt mee, klein briesje. Een klein zo, briesje? Ja, zo is het briesje. Ja. Mooi uitzicht over de camping en uh, het is nog rustig. Hoe is het gisteren gegaan? Ah, super, alleen op een gegeven moment moesten we in verband met de waarschuwing vanuit de gemeente oh. en de verveiligheid we wat dingen naar beneden gaan zetten. Oh, ja. Maar vanmiddag wordt het top. Ja, ja, tuurlijk. Oh, de zon ja. breekt door. Oh, Echt één ja. groot feestje. Hé, hey, we hebben hier een nieuw weer, man. <laughs> tuurlijk! We gaan niet een paar druppels ons plezier laten, laten wegnemen, toch? Uh, nooit. Kijk. Dat sowieso niet. Dat zit niet in ons. Kijk, ik zie de zon bijna doorkomen. Kijk Oh ja. ja, nee. Zie je dat? Ja, ik ja, zie dat. Je hebt een hele maar... roze bril op. Is uh, <laughs> die roze bril. Nou, het is gewoon in emoties aanschakeld ja. toch? Hey, maar wat verwachten jullie van dit weekend? Ja. Want vorig jaar hebben neem in aan, ook hier gestaan. Ja, precies. Zelfs dus, is de vierde jaar. Na één groot Zandvoortsfeest. Ja. ja iedereen is een super feeststemming. Het is een soort uh, Koningsdag 2.0. Koningsdag 2.0. Ja. Nou, daar zal de koning ook blij mee zijn. Natuurlijk. Maar hij is het toch? Hij, hij komt straks. Ja, denk is het, ik. zijn familie organiseert dit. Ja? Ja, ja, <lacht> <lacht> dus is een soort familiefeestje. Ja, ja. Oh, maar wat verkopen jullie? Dus jullie hebben vooral de bouw. Wij verkopen plezier. Drinken plezier. En een ervaring. Dat is eigenlijk wat we verkopen. Een ervaring. ervaring. Ja, want als ik jullie al zie, dan is dat al een ervaring. Dankjewel. Dankjewel. Daar wil je toch gewoon bij zijn. Ja, natuurlijk, daar wil je bij zijn. Maar um, jij hebt net ge-golfd, toch? Maar, nou, vorige, vorige, week, week. Maar vorige week ik kom uit. Uh, uit Tsjechië. Tsjechië. ja. Dus deze week ben ik in Nederland. Ja, en dan ja. is super leuk om erbij te zijn ja. en, uh, en het mee te maken. En, uh, Dit wil nou, je volgende gewoon Volgende week gaan we weer gewoon golven, maar deze week ben ik barman. Hoe leuk! Van golfman naar barman. <lacht> en dat lukt je ook nog hartstikke goed. Nou ja, ik moet zeggen dat barman zijn is misschien iets makkelijker dan. Uh... Dan professional golfer. Maar je je meer ervaring. Dat teppen, moet je ook niet onderschatten. Nee. Het is <laughs> allemaal hetzelfde. Ja. is lastiger dan ja. Maar ik vind dat het wel heel leuk om te doen. Ja. En uh, waar kijken jullie het meest naar uit de komende dagen? Gewoon het hele feest? Ja. ja. Uh, ja Ga je samen. veel bekenden ontmoeten? Ja, natuurlijk. Heel veel mensen komen elk jaar weer terug. Ja. Natuurlijk altijd dezelfde gezichten. En ja, het is gewoon eindelijk die ervaring om, om te zien dat mensen zoveel plezier ja. hebben. Ja. Ja. Daar gaat het, het is eigenlijk. Is om. Er is altijd bij Formule 1 een hele goede sfeer. Ja, maar echt, dat is zo toch thuis. heel anders. Maar dat is Want... dan... iedereen komt voor dezelfde passie. Iedereen heeft zin in een feest. En het ja. wordt ook opgezet als een feest. Nou, behoorlijk. En dat stralen ook de mensen uit. En ja. dat proberen wij ook uit te sturen. Ja. En even over zondag. Uh, gisteren zag ik Max. Hij sprak over dat hij ze nog helemaal niet zo druk maakt. Zijn vader, die uh, liet wel al het weerbericht zien aan hem. Maar uh, wat denken jullie? Ja, tuurlijk wat gaat, gaat dat worden? Natuurlijk gaat hij winnen, uh, winnen. Volop. <laughs> hij, wil, hij wil een beetje de druk voor zichzelf eraf halen. Ja, en dat, dat snap is ik. Ja. Dat doe ik ook altijd als ik een Nederland <laughs> Ja. <laughs> Maar hij, hij komt hierop te winnen en dat gaat hij ook doen. Ja, ja hij kent de baan Tuurlijk, natuurlijk als hij geen ander. Maar hij nu. De goede auto. Dat is ook. Uh. Maar de anderen hebben nu ook vier jaar nu of drie jaar al ervaring. Ja, maar dat jaar, geldt dus... ook op die andere circuits en daar rijdt hij ze ook allemaal zoek, dat dus, uh, gaat nu ja. ook gebeuren. Ja. Dus jij zegt net zelf ook, jij vaart ook wel druk als je in je eigen land speelt. Je hebt wel wat meer druk als je in je eigen land ja? speelt, want dan ligt toch de focus, hè? als ik in Nederland speel, ligt die bij mij en in het buiten ligt hij op de op die jongens die daar spelen. En dat geldt voor Max ook, alleen voor Max is andere orde daar die heeft elke week druk als je de wereldkampioen bent wil iedereen je verslaan. Ja. ja en daar daar, daar ja. kan hij als geen ander ook mee omgaan. Maar ik snap dat hij in de media het een beetje probeert ja. te temperen. En te mooier als hij hem dan wel gepakt ja. zonder. Maar de andere kant is weer dat het hem zo goed moet doen dat iedereen in het oranje uh, natuurlijk uh, er is. De hele tribune is eigenlijk vrijwel oranje. Ja, maar goed, dat heeft hij natuurlijk al de laatste drie jaar ja. uh, heeft hij dat ook gehad en heeft hij het ook uh, laten zien, heeft hij ook gewonnen. Ja. Uh, dus uh, ik denk dat het morgen heel interessant wordt, want als ja. uh, ze wachten een beetje buien met de kwalificatie, Ja, ja dat, dat is denk ik wel belangrijk, dat hij die goed doorkomt. Ja, ik waarde bijna bij. Dus nee. het wordt leuk. En uh, kijk, wij hebben liever zon hier voor de bar, maar voor de race is dit wel leuk ja. Geweldig. Gaan jullie zelf ook nog even kijken of hebben jullie geen tijd? Nou, geen nee, een beetje tussendoor natuurlijk. Beetje, ja, beetje ja tussendoor. Ik tussendoor, een beetje kijken. Ja. <laughs> nou, heel leuk jullie zien. Super, te jullie open, jullie open en, uh, en ik wens jullie heel veel je Dankjewel. Ja, Dankjewel. Heel ja, Leuk ja. hè, he, dat uh, interview van uh, vorige week met uh, Joost uh, Luiten. En het uh, was uh, bar gezellig uh, daar, ja. Uh, Jaap. Ja, uh, Carina kwam op de tee bij de heren. Op de T? Ja, en de T, dat is een golfterm. mensen Ik moet het weer nou, uitleggen. Want, nou, zijn er een snap aantal, ik hem. Uh, bij, ja, he? er zijn er weer een aantal die oh, dat misschien ben blij snappen. Uh, dat ik blij dat jij erbij bent. De T is een uh, golfterm, inderdaad. En uh, nou ja, dat was een leuk, uh, leuk gesprek. En uh, nou, je zei het net, ook in uh, golfbladen en zo... hebben ze het uh, op, de, op de website uh, gezet. Ja, één uh, was daar zeer belangrijk in, in dat hele verhaal. Dat was Hans Botman. Onze eigen Hans Botman. Want die, die vond dat toch best een mooi en leuk item. En die zei dat van... Nou jongens, bij een van die golfkanalen, Ik weet niet meer precies welke. Bij tig. Het, Ja, nou ja, die heeft het daar, daar gedropt. En die zijn ermee aan de haal gegaan. En vervolgens zijn er meer mensen... kennelijk op het idee gekomen om zoiets ook maar even te gaan doen. Met dat blijf je altijd houden. Dat blijf je altijd houden. Ja. Maar ja, het origineel is altijd beter dan de kopie. Zeg dat, is, dat is ook weer zo. Nou ja, het was uh, in ieder geval een mooie week. En uh, volgend jaar zeker nog een keer. En of het daarna weer komt... dat moeten we nog even afwachten. Laten we duimen met z'n allen dat het uh, wel gaat gebeuren. En dat we dat uh, mooie evenement voor uh, Zandvoort kunnen behouden. Lois Lane, ja, ook zo'n gouden ouwe met uh, My Best Friends... Uit de beginperiode van deze radio. Je hoorde uh, Lois Lane en uh, My Best Friend. Ja, leuk om uh, die weer eens uh, terug te horen. En dan zie je meteen weer uh, linea recta in de Watertoren ook, hè? bijvoorbeeld. Uh, zoiets. Uh, dan zoiets. En als je er nou in zit, dan heb je er geen dak meer op. Uh. Nee, dat, dat, dat, ja, ja, het hoedje is verdwijnen van die, ja, uh, die Watertoren. Ja, ik kijk precies uh, tussen twee gebouwen door naar de Watertoren <laughs> vanuit uh, mijn huis. Ja. En dan uh, zie ik dat hij onthoofd is. Uh, nu, uh. Ja, nou, dat, dat, dat, uh, laten we het daar maar op houden. Maar ik ja. kan me nog iets herinneren. Uh, destijds dat wij daar een radioprogramma hadden, dat heette Getetter AC. Was uh, van onder meer uh, Roland van Tetrode. Maar de grote animator was toch wel Marjan Rabel. En die had op een gegeven moment ook een, uh, iemand uitgenodigd, een muzikant. Dus daar is het ook een beetje ontstaan om live muziek uh, te gaan doen. En dat was douwe Terfstra. Ik weet niet uh, of, ik, uh, of ik het goed zeg, maar hij was muzikant. En uh, hij ging uh, van een stukje spelen waarop Mojan Rabel zegt... Uh, drie, uh, 43 meter uh, de lucht in. En dat was uh, een beetje afgeleid van twee, twee sessies ja, van, uh, van ja. Jan Douwe-Kroeske. Ja, ja. Waarmee ze eigenlijk een verwijzing maakten naar die watertoren. Dus, uh, oh ja, nee, de, dat klopt. Ja, want uh, die watertoren is ongeveer 43 meter. Dus. Ja, mooie tijd hebben we daar gehad. Ja. Uh, ja, zeker weten. Uh, ja, maar we hebben we het ook uh, waar, uh, waar kan ik heen? Uh? Ja, ja, ja, nou ja, goed. Uh, dit, uh, er zijn wat langlopende uh, zaken in Zandvoort bijvoorbeeld de weekmarkt, maar ik weet niet. Als jij uh, wat uh, wil, dan moet je daarvoor naar het centrum. Nog steeds naar, leuk. Ja, groot. Uh, er is ook nog steeds street art, maar dat is let op, wel het laatste weekend, want uh, dat wordt afgesloten. Uh, en 1 september is daar dus de laatste dag. Dan kan je bijvoorbeeld naar de kippentrap, uh, bijvoorbeeld ook waar vroeger de passagepanden heeft, uh, hebben, heeft gestaan, daar is ook nog wat uh, te vinden, geloof ik. En ik, ik had nog iets uh, gezien waar dat, uh, waar dat opdook. Maar uh, de kunstwerken die blijven toch? Ja, ja, ja. De, de kunstwerken wel. Oh, maar het officiële, het officiële verhaal... Het, uh, uh, waarbij je dan iets, iets... ja, het officiële karakter, dat eindigt. Maar goed, de, de kunstwerken blijven uh, gewoon zijn. Dan is er nog uh, de foto-expositie terug naar de kust. Ook oh, de laatste uh, weekend. En dan licht ik er ook even nog een paar uit. Want... Er komt morgen iets op het strand. En dat is Eccentrix. Um, en dat wordt gedaan door Vivian Eccentrics En dat doet zij bij Rapanui. En dat is van kwart over tien tot kwart over elf. En dat kun je dus lekker meebewegen. Uh, met een effectieve full body workout. En ik denk dat het een soort is uit de jaren 80, maar dan op het strand. Ik zag meteen jou voor maar Zo zit dat aan het <laughs> nee, vertellen nou, uh... dus Dat uh, lijkt me niet, uh, <laughs> niet helemaal verstandig, maar <laughs> zij uh, doet dat. Dan is er iets uh, alternatiefs, ook nog het Natarai Strandfeest. Um, dat is uh, de allerlaatste editie van deze zomer en dat uh, vindt plaats bij Mani Beach. En dat is het Zuidstrand, als het goed is, want uh, dan moet je even voorbij... Um, Havana Beach moet je daar lopen en dan kan je daar terecht en dat uh, is een bijzonder festival of een uh, bijzonder strandfeest. Liefhebbers kunnen uh, normaal gesproken in uh, uh, daar een beetje ook uh, naturel uh, dat in, dat zegt, zomeren. Dat wou ik zeggen. zomeren alleen te kleren. Maar uh, dat is hier bij, bij deze beachparty volgens mij niet helemaal toegestaan. Dus dat uh, is eventjes het verhaal daarachter. Uh, en dan is er ook nog... Ik zei het al... Rapanui. Want eerst zal deze Vivian Eccentrics In de ochtend iets doen. Maar om vier uur s middags... Doet uh, Rapanui in samenwerking met Patronaat. Dus een beetje zo wat mijn tweede huiskamer. Heeft ook weer te maken met die andere functie die ik heb. Uh, en dan uh, treedt daar ook nog een leuke band op. La Rosca gaat daar uh, los. En de speeltijd uh, is uh, tot half acht... Nee, het begint om half acht. En uh, het begint allemaal echt nog veel eerder, om uh, vier uur. Dat is de aanloop. En uh, de band zelf begint om half acht uh, te spelen. En het eindigt om tien uur. Dus dat is een beetje het. Uh... Uh, de evenementen. En dan vergeet ik er bijna nog een. Maar nee, je hoe kan vindt ik wel dat, mooi uh, dat het uh, Ra pat, Patronaat heet. Ja, ja, raar ja, patronaat. Nou ja Daarom is het uh, ook in samenwerking. De, de, is Patronaat de, meestal in augustus dicht. En dan gaan ze het uh, verschuiven naar het zij in uh, Caprera. Dan do, do, doen ze wat, uh, wat dingen. En uh, ze doen dan ook bij Rappanoei. Maar er is nog wat. Uh, en ik heb uh, begrepen dat jij al iets hebt klaarstaan ja, uh, van deze, uh, van deze uh, dorpsgenoot van ons. Want, Een Ja, uh, uh, Nou ja, hij komt oorspronkelijk uit Alphen aan de Rijn, want ik kwam vanmorgen ook uh, tegen. Hij moest ook naar zijn eigen woonplaats. Ik heb het over Ruud Houding. Hij was vorig jaar uh, degene die het Paulus Loodjaar muzikaal mocht afsluiten. En uh, er is uh, nog meer. Maar dan moet ik uh, eventjes het uh, bericht er even bij uh, toveren. Want, ja, Hij uh, maakt daar ook uh, tunes voor uh, tv-programma's. Dat de doet hij ook, ]en. ja. ja. Uh, onder meer doet hij dat. Uh, voor de NTR heeft hij dat uh, gedaan. Hij is ook een, meerdere malen bij uh, Leo Blokhuis al geweest. Uh, daar heeft hij al uh, onder meer ook uh, delen van zijn uh, huidige album uh, laten horen. En dat... Dat was ook wat hij toen uh, vorig jaar bij het einde van het uh, Pallesloodjaar uh, deed. Uh, maar uh, daar, uh, uit voortvloeiend was dat hem zo goed bevallen. Maar ook de mensen die daar, uh, die daar hebben gekeken en genoten hebben van zijn muziek. Die zeiden van, Joh, uh, is het niet wat om ook een zomerconcert te doen in de dorpskerk. De protestantse kerk dus. Dus de reeks zomerconcerten die daar plaatsvinden. Waarop Ruud uh, eigenlijk zegt, ja ik vond het best wel een uh, leuke en een mooie akoestiek daar in, in de kerk. En bovendien, hij repeteert in het jeugdhuis erachter. Dus, op 4 september gaat het gebeuren. Daar is een optreden van hem. En, en dan kun je dus uh, luisteren naar zijn repertoire. En dat zijn eigentijdse uh, liedjes. Um, hij heeft ook bijvoorbeeld, en dat is wel een hele bekende... en dat is een beetje de tragedie die Zandvoort heeft gekend... met een verdrinking van een, uh, van een meisje uh, van deze afkomst en dat was Nightfall on the Town. Maar hij heeft ook nog een album uitgebracht vorig jaar... Accidental Pictures en dat is ook het werk wat hij voor een deel laat horen. Helemaal alleen doet hij dat niet, want hij heeft de gezelschap van Ro Kraus. Dat is een alt-violist... En dan moet ik ook even kijken hoe laat dat uh, precies uh, gaat beginnen. Maar volgens mij zal dat ergens uh, kun je om 7 uur al naar binnen. En dan zal die, uh, om 8 uur gaat hij dan uh, spelen. Accidental Pictures, daar had ik het over. En daar stond een nummer op, wat jij ook heel erg uh, mooi vond: Appreciety. En die gaan we nu uh, laten horen. Dus 4 september, mensen, Dorfskerk, Rudhouding. <laughs> by the wheel out waiting for no one good folks everywhere with coffee to go Ja, um, ik, uh, ik, uh, ik, uh, voordat ik even nog de kleine reclame maak voor Ruud... wij hadden afgelopen donderdag in onze eigen uitzending van de Alternative FM... hadden wij Lisetta Viva en die had ook zo'n soort gelijk nummer. Ja. En dat, is, dat doet je dan denken aan de zondagochtend je, uh, iets wat, wat later... want het is zondag, hè? want uh, dan slapen de meeste mensen toch een beetje uit... En dan schuifel je lekker door dat huis heen. En je maakt even een, uh, je oven een beetje warm. Je schuift er een paar van die uh, halfbakken croissants die je dan af moet bakken. Uh, dan ben je bezig met een dampende bak koffie. Chudurantie erbij. Uh, Doe je uh, eieren gebak ook bij, of? Gebakken ei in dit geval. Een oh, beetje een okay. uh, half Engels ontbijt eigenlijk. Nou, dat doet mij dit denken. Maar, <lacht> Lisette, maar Lisette, had, uh, Lisette had de afgelopen donderdag ook zo'n nummer. Dus uh, Dan nog dit. Want ja, ja uh, we hebben hem natuurlijk laten horen. Niet zomaar. 4 september mensen, protestantse kerk, dorpskerk. Ruud Haveling speelt daar samen met Rook Kruis een zomeravondconcert. Dus ga dat beleven. Ga dat beleven. Zeker. Nou ja, we, we hebben Benno op uh, pad gestuurd. En ik ben eigenlijk benieuwd. Uh, Benno, waar ben je nu? Uh, die Rob. Nou, ik ben er weer hoor, hier in Haarlem bij de Vigebrug in het Waarderpolder. En dan praat ik met Maarten Pompen over het uh, EV-experience. wat uh, Even uit mijn hoofd, uh, Maarten. Uh, want 26, 27, sorry, 26, 27 en 28 september. Uh. Zo, wat een, uh, wat een dag allemaal. Uh, ja, de rook van de Formule 1 is opgetrokken. Dus we, gaan, uh, we kijken weer vooruit. En we hebben beloofd dat we het uh, vandaag in de laatste keer dat we elkaar gaan spreken voor dit evenement een, uh, gaan hebben over autonoom rijdende auto's. Nou moet ik je zeggen Maarten, nou zag ik op Facebook hebben we allemaal een filmpje kunnen zien over autonoom rijdende auto's in Amerika en die gaan zichzelf midden in de nacht, dat is een heel grappig filmpje. midden in de nacht gaan ze zichzelf inparkeren en uh, omdat ze dan elkaar tegenkomen, Toeteren ze. Eh, Heb je dit ook gezien? Ja, dat zag er erg geestig uit. Hè? Dat is inderdaad een veiligheidsfeature. Dat als ze achteruit rijden. Geef ze even drie signalen. En dit was in een doodlopende straat. En toen kwamen er ineens honderd auto's aan die daar gingen laden. En toen uh, werd het eventjes chaos uh, voor de buurt om, om vier uur s'nachts. Uh, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus we zijn, er, we zijn er nog lang niet. Maar ja. het is, uh, ja. iedereen lag ja. wakker op, vanaf dat moment. Ja, want, ja, ja. want dat ging allemaal natuurlijk super traag. Ja. En, en iedereen, ja, elk autootje wachtte op elkaar. Dus dat uh, het duurde allemaal even. Maar hoe is, is daar in Amerika is die autonome auto, uh, rijdende auto's... dus eigenlijk veel en veel verder dan in Europa... Nou, de, de auto die kan je natuurlijk overal op de weg zetten. Het gaat met name over wetgeving, die, die een hele grote factor speelt. Hè? Want stel, je stapt zometeen in je auto en je moet naar Maastricht en je stapt rechts achterin en gaat een boek lezen, dat zou fantastisch zijn. Ja, dat is waanzinnig. Je wint daar in de mobiliteit natuurlijk echt heel veel tijd mee. Want we zijn en we raken alleen maar meer tijd kwijt aan mobiliteit. En we hebben ook die behoefte om ons zo sterk te verplaatsen van A naar B. Hè? We willen allemaal zoveel. Maar als je zo meteen dus die die, dat zou daar achterin kan stappen, bij van in je eigen auto. En er gebeurt zo meteen iets. Wie is er dan verantwoordelijk? Is dat de autofabrikant die zegt: hier, jij koopt een, een, een zelfrijdende auto. Of ben je zelf verantwoordelijk daarvoor? Dus dat zijn heel veel haken en ogen. En uh, dat, die plooien, die moeten echt eerst gladgestreken worden. Uh, om daar gezamenlijk eens over te, na te denken... hoe zien we dan de nieuwe mobiliteit? Hoe kleden we dat nou precies in? Ja. En, en bij mijn weten zijn er ook in Amerika al... Uh, zeg maar dodelijke ongevallen gebeurd bij, uh, met, met dit soort auto's. Het verbaasde mij eigenlijk. Want hoe kan dat? Ja, nou ik, ik, er gebeuren helaas ook uh, minstens zoveel dodelijke ongevallen met, met onoplettende bestuurders. Ja, dat is logisch. Want mensen letten nooit op, bewijzen uh, gesacheerd gezegd. Maar uh, ik denk, nou ja, de machine neemt het over. De machine uh, maakt in principe geen fouten. Nou ja, dus blijkbaar wel. En dus dat is ook, dus aan de ene kant uh, is dat zorgelijk... Uh, want die ziet dus niet zomaar een uh, voetganger. En dat zien wij, jij en ik. Hè, of, of gekke situaties. Bijvoorbeeld, uh, er ligt ineens een... Uh, er waait een doos over de weg. Een kartonnen doos. Over, over de snelweg. Wat zouden jij en ik doen? We rijden gewoon door. Mm -hmm. hè, want je weet, oké, okay, dat is uh, zacht. Maar een computer kan dat niet nee. uh, processen. Dus die kan voor hetzelfde geld... ...vol in de ankers gaan. En dat verwacht niemand uh, achter je. En die klapt misschien wel bovenop je. Dus dat zijn echt wel dingen. Uh, en daar zijn ze heel ver mee met LiDAR. Dat zijn eigenlijk nieuwe camera's, nieuwe radarsystemen. Echt helemaal rondom de auto. En die, die uh, proberen dat te lezen. Maar ja, die computers, ja, die worden wel slimmer. Um, maar die worden wel, zijn zelf leerzaam. Dus die moeten heel veel praktijkervaring op gaan doen... Uh, om, om te leren. En ja, dat kan dus niet zomaar in, een, uh, in het dagelijkse verkeer. Dus dat is een beetje de perfecte Catch-22 situatie. Hoe krijg je zoiets nou? En wil, willen we het überhaupt? Ja, dat is de eerste vraag. Hoe is, het, uh, hoe is de acceptatie van zelfrijdende auto's überhaupt? En die is nu nog heel laag. Oh ja, oh, dan ben ik een van de weinigen. Want dat, uh, ik, ik kan de dag niet afwachten. <laughs> ja, dat is toch niks leukers dan gewoon er gaan zitten en je wordt gereden. En ik had zoiets van, ja, als, als alle auto's zelfrijdend zijn, dan, um, ja, dan, dan is het waarschijnlijk ook een stuk veiliger op de weg. In ieder geval qua auto-ongevallen. Ja, maar daar hebben we wel weer echt wel um, veel verschillen in, in de wereld. Kijk, in Amerika waar dit gebeurt, daar herkennen ze eigenlijk geen fietsers. Hè? en uh, uh, voetpaden zijn er breed. Ja, als je een zelfrijdende auto in Amsterdam uh, uh, neerzet... en die leest wel stoplichten... maar een, uh, een fietser bijvoorbeeld... die staat bovenaan de voedselketen in Amsterdam. Dus die bepaalt wel wanneer die gaat fietsen, ja of nee. Die heeft niks meer te maken met een rood stoplicht. Ja, ja, ja. En, en ja, dus, da dus dan werkt dat dus niet. Dus uh, ja, daar, daar, zijn wel, uh, daar zijn ze goed naar het zoeken. In Duitsland mogen, we, uh, mogen ze nu ietsje meer... BMW is daar heel ver in. Die heeft nu autonoom rijden level 4... En dat houdt dus echt in dat je uh, ja, handen van het stuur af kunt uh, halen en dat hij zelf uh, volledig uh, rijdt uh, naar, je, uh, naar je bestemming toe. Maar dat dan met name op de, op de N-wegen en Snelwegen. Dus je moet nog wel zelf de stad in en uitrijden. Ja, ja. Oké, okay, nou ik neem aan... Tijdens het EV Experience dat jullie daar, uh, daar allemaal uitgebreid gaan over hebben. Ja, dus zeker. Dus daarom organiseren we een, uh, een kennissessie. Die is echt voor de privaat publieke sector om deze discussie eens te voeren. Hè? Met verzekeraars, met overheden. Dus de, uh, uh... Daar is blijkbaar een behoefte aan bij deze partijen. Ja, want, want de technologie komt eraan. aan. Maar ook kan je die technologie ook echt gaan, gaan inzetten. En dan moet je eerst wel het speelveld moet je bepalen. Dus die gaan met elkaar uh, Dapper Kokstoven. Dat is op de donderdag de 26e. De, de uh, kennissessie heet dan ook stuurloos de toekomst in. Vraagteken. Want we zijn echt, we weten nog niet goed hoe we dat precies in gaan kleden. Um, en dan wordt dat is wel een interessante, Want dan, ja, dan brengen we echt die markt bij elkaar. En daar komen de probleemstellingen. En vanuit daar kan je eens een keertje met elkaar geschakelen schakelen. Wat heb je nou precies nodig met elkaar om te kijken hoe kunnen we het speelveld gaan bepalen. En dat, ja, dat vind ik echt heel bijzonder. Dat is ook een stap vooruit op de EV-experience. Want ik ben ervan overtuigd dat we eh, emissievrij rijden, nou dat gaat en dat komt eraan. En dat gaat soms met horten en stoten in sommige landen. Maar dat kunnen we. En vervolgens inderdaad is het in de vraag, die auto's die zijn op softwarebasis, technologisch zoveel verder, uh, kunnen die zometeen ook autonoom gaan rijden. Dus we laten ook een auto autonoom rijden. Oh, dat is spannend. Ja, dat doen we uh, veilig. Uh, dat is het fijne van het circuit. Het dus gaat één auto dan de baan op uh, van NXP, dat is een grote chipbouwer in, in Eindhoven. Die hebben een, een, een Volkswagen ID4. Die gaat de baan helemaal uitlezen. Dus zo wordt dat in kaart gebracht als het allereerste. En met die software kan vervolgens een auto dus zelf gaan rijden. En dat is wel uniek, want. Die auto's hebben lijnen nodig op de snelweg... om koers te houden eigenlijk. Ja. En een circuit heeft dat niet. Tenminste, die heeft wel lijnen. Maar die liggen acht meter uit elkaar. Dus ja. uh... dat Aan de zijlijntjes. Ja. Dus uh, we gaan eens kijken of dat de ideale lijn wordt... Uh, hoe die auto's gaan rijden. Of wat er eigenlijk gebeurt. Dus dat is een heel interessant... Uh, ja, uh, en hoe die zich verhoudt in de kombochten, denk ik dan ook. Want dat is natuurlijk ook interessant. Ja, ook nog eens. Ja, dat is een goede. En, en, maar ook inderdaad... het uh, uh, ja, zijn hele andere verkeerssituaties ja. weer. Dus dat zijn echt, echt uh, lerende processen... die. We aangaan. Het is een heel bijzonder experiment dat we ja, gaan doen. Ja. Oké, okay, um, wat, wat gebeurt er uh, zaterdag? Is het voor het publiek open? Ja. Wat kunnen de mensen allemaal verwachten? Nou, we hebben een scala aan automerken, um, waaronder de Tesla Cybertruck, die er zelfs is uit Amerika. Oh. Um, Cybertruck? Ja. Wat, wat, wat, vertel eens, heel kort, wat, wat, wat is dat voor een vrachtwagen? <laughs> nee, het is eigenlijk het vierde model van Tesla. Oh, okay. En uh, ja, het is, het is een gigantisch groot voertuig. En dan mag je hier in Europa ook niet de weg op, omdat hij te scherpe hoeken heeft. Maar het is, een, het is een bijzondere auto. We hebben sowieso, we hebben ook een aantal Europese primeurs komen er. Uh, en wat heel belangrijk is, vind ik ook, want daar geloof ik heel erg in, is dat er veel meer betaalbare auto's komen er. Neem uh, een, een Dacia, Hyundai komt met een, uh, een nog niet te verklappen model uh, van rond 20.000 euro. Citroën is er met een EC3, dus dat zijn ineens, het zijn nog steeds blijft het veel geld. Maar ten opzichte van de markt die er nu is, uh, komen er kleinere modellen met goede range. Range blijft altijd belangrijk als argument op de een of andere manier. Alhoewel ik daar niet zo heel erg in geloof, want zoveel range hebben we allemaal niet nodig. Maar goed, dat uh, daar gelaten. We zien veel meer betaalbare modellen. Uh, en voor de rest is er heel veel fun. Er dus, zijn uh, e-bikes, uh, motoren, stepjes, scooters, uh, cargo bikes, uh, bedrijfswagens, e-trucks. Hoe gaan we de steden zo meteen? Uh, uh, emissievrij bevoorraden. Um, en al dat is niet, dus niet alleen te zien. Dus alle importeurs die hier staan met automerken, die hebben hun auto's uitgestald. Maar die staan dus ook klaar met circuit. Dus uh, neem je rijbewijs mee en uh, rij een rondje over het circuit. Dan word je helemaal bijgepraat door een instructeur ernaast. Uh, en je kan zelf allemaal verschillende modellen kan je rijden. En zo proberen we onze bezoeker te inspireren om over te stappen naar emissievrij rijden. En we leren ze vervolgens allemaal, hebben ze allemaal workshops over. Nou, met de caravan op vakantie, waar moet ik rekening mee houden? Of ja. heb, hoe zit het nou precies met laadtarieven? Want dat is oh, altijd heel vaag, hè? En daar geven we ze uh, ja, adviezen en tips in. Dus het is echt een dag om uh, mensen te inspireren, met name. maar ook om ze te leren over hoe gaan we nou emissievrij rijden met elkaar. Wat kost het? Een kaartje. Ja, is 35 euro en geeft toegang tot alles. Dus dan ben je overal bij en kan je alle auto's rijden... en heb je een waanzinnig mooie dag over het circuit. Echt een unieke ervaring. Dus je hoeft niet. Uh, we gaan niet racen die dag, we gaan rijden. Dat is een groot verschil. Dus het is niet bij Blekemolen Race Planet waarbij je even gas mag uh, geven. Ja. Uh, maar de ervaring leert dat over het circuit rijden, zeker nu net... Hè, we hebben net de Formule 1 gehad, het is... Het is een beleving. En die EV's, Electric vehicles... Dat, dat is ook een beleving. Om die acceleratie te voelen. Om te voelen hoe het werkt. Om te regenereren op de motor. Um, je leert er heel veel over. En uh, dat proberen we zo, zo inspirerend mogelijk neer te zetten deze dagen. Dankjewel Maarten. En uh, terug naar de studio van Rob. Ja, dankjewel Benno. Wat een leuk uh, gesprek weer met uh, Maarten. Want uh, volgende maand is het al uh, zover. Uh, ja, eigenlijk. Ja, uh, eigenlijk uh, ja, we hebben het over 28 september. Dat is die dag nou, is waar, je, waar je vanaf je morgen is, voor kan kopen. Is, is, ja, uh, vanaf morgen is ja. het al september. Dus, uh, uh, dus dat is ja, eigenlijk uh, al buur, vrij snel. Uh, nog iets wat ik, uh, wat ik even uh, toch aan wil stippen. Dit uh, zijn uh, de electric vehicles. Ja. En er wordt wel eens over dat circuit wordt er wel eens wat, uh, wat gezegd. Hè? Uh, dat het uh, zo'n uh, milieuvervarend verhaal is. Maar dan denk ik, ja, misschien is het een PR. Hè? Dat, dat, uh, dat, mag, dat mag best uh, gezegd worden. Maar je ziet dat er dus wel degelijk rekening wordt gehouden met de toekomst als het gaat om duurzaamheid. En daar uh, spelen deze mensen erop in. Want die Maarten waar we het net over hebben, die heb ik ook uh, een tijdje vorig jaar of twee jaar terug heb ik uh, ook geïnterviewd. Maar dit uh, was dan voor mijn rol bij de Zandvoortse Courant. En, en daar uh, leidde ik het uh, een en ander aan af. Dus ik vind het een beetje een misvatting als er dan te veel over... Ja, over uh, de, de, de, de negatieve kanten, waar we het uh, over de tegenstanders hebben van het circuit, dat dat wel eens vaker uh, wordt belicht. Terwijl dit soort dingen juist een bijdrage leveren aan een, uh, aan een toch wel groene uh, samenleving, denk ik eerlijk gezegd. Zeker, auto's en uh, racen en dergelijke. Het gaat wel degelijk hand in hand samen. Hand in hand de, met elektriciteit ja, en de, de, en niet alleen dat, maar dat vorige week dingen. hebben we daar ook het bewijs van uh, geleverd. Want Hoeveel mensen zijn er met de trein en de fiets gekomen? Toch wel meer leuk dus, ja. hè? Ja mooi jongens. De hele boulevard stond vol met fietsen. Ja. Echt uh, ongelooflijk. Uh, tot aan, uh, aan Bloemendaal aan toe. Ja uh, dat heb je allemaal kunnen zien op die webcaps denk ik eerlijk gezegd. Hè? Want uh, er was één stroom uh, vanaf uh, het station. Wat je via de boulevard kon uh, zien vanaf Bouwers. Dat uh, was één grote massa die uh, daar naartoe uh, liep. Maar goed. Zeker weten. Nou een extra uitzending hebben wij uh, op de uh, zaterdag. Dan hebben we het over zaterdag 28 september. Dan staan we drie uur lang stil bij de EV Experience op het circuit. En ook, ja, hij is inmiddels weg. Hij heeft meer inmiddels opgehangen. Maar Benno is dan een van de presentatoren. Ja. Um, dan Rob, want we lopen... Ik hoor. Ja, we lopen, we lopen al tegen, tegen 4 uur. Maar ik zat uh, hey, hier in de studio gezien, donderdag. Ja. En ik dacht, hey, dit is wel iets wat we zaterdag kunnen laten horen. En jij was het compleet met mij eens. Zeker weten. En uh, het is ook nog zelfs jouw favoriete change nummer. Heel goed, ja, gaan we draaien. Tot aan uh, 4 uur. En daarna gaan we gezellig uh, even praten met uh, Marco Tomes. Net gearriveerd in de studio. Uiteraard ook over zijn nieuwe bundel die inmiddels verschenen is.